maar voor ons Saoedi-Arabië en Westerse landen zat Iran erachter. Volgens analisten wil Saoedi-Arabië nu met Iran praten... omdat bondgenoot Amerika weigert mee te doen aan een vergeldingsactie. Opnieuw is het onrustig in Bagdad. Eerder vandaag werd het uitgaansverbod opgeheven... maar daarna vielen bij nieuwe protesten zeker acht doden. Sinds dinsdag zijn bij de onlust al bijna honderd doden gevallen. Irak is al dagen in de ban van grote anti-regeringsprotesten... waar tegen hard optreden. Ook in Den Haag werd gedemonstreerd tegen de Iraakse regering. Bij de ambassade van Irak verzamelden zich 300 mensen. Ze wilden de ambassadeur spreken, maar die liet zich niet zien. Een dakloze man heeft in New York vier andere daklozen gedood die lagen te slapen. Hij sloeg ze met een lange metalen pijp op hun hoofd. Een vijfde dakloze overleefde de aanval en is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De aanvaller, een man van 24, is opgepakt. De politie gaat uit van willekeurige aanvallen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. De entertainment for you. Zaterdag gast. Zou zeggen welkom bij het tweede uur. Ja. Uh, uh, ja. Nu doet hij het wel. Was goed. Is. Ja, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Hé, hey, Ramon, uh, ja. Jij moet er vandoor. Ja, ik wil uh, jou toch in ieder geval eventjes bedanken... voor uh, in ieder geval even de tijd te maken voor, uh, voor het interview. Ja. En uiteraard ook uh, te vragen aan alle luisteraars van... Uh, goh, nou, mocht jullie me willen helpen of willen steunen... dan uh, proberen ze zoveel mogelijk aan te vragen. Ja, waar moesten, waar moesten ze ook weer naartoe? Uh, naar Zandvoort, hè? Naar, uh, ja, nee, voor de Sinterklaasactie. Voor de, oh, voor de Sinterklaasactie? De Sinterklaasactie. Uh, Stichting Kan Je Wens... Stichting Kan je mensen. En dan kun je op de Facebookpagina van Ramon Beens die vinden. Oké. Okay. Ja, en hij heeft wel gewoon anders even koekelen. Uh, en dan uh, eventjes uh, erbij zetten. Dat het uh, de nee, sinterklaas, sinterklaas is. van Shaney Beens ja, is. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Hey. Ja, ik zou zeggen. Uh, ja, ik, ik wilde haast zeggen. Uh, een, fijne, een fijne terugreis naar huis, maar dat, uh, dat nee, wordt er nog niet. Verder. We moeten nog een stukje rijden. Ja, in ieder geval een, uh, ja, een goede reis nog. in Dank je Dankjewel. En uh, ja, graag tot de volgende keer. Hartstikke mooi en, en uh, ik wens iedereen een hele fijne zaterdag, een heel fijn weekend. Ja, jullie ook. En tot en, de volgende keer. Heel veel fijne kilometers en uh, graag Dag, tot leuk. de volgende keer. Dankjewel. Hey, dankjewel, Rennon. Ja, dan. Dag Siona. En opnieuw dat gevoel Oh, al duurt het nooit zo lang En dan altijd elke morgen Die kleine zachte kusjes Op mijn bank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 En ik denk dan aan zo'n ochtend, aan kleine zachte kusjes om een wang. Tijd die voet voorbij. Het was over in een zeug.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 Jij bent echt de allerbeste, de allerbeste papa. Die mooie lieve woordjes, daar moet ik het dan mee doen. En ik weet er komt nog wel een tijd, dat ik nog wel eens verlang. Maar toch weer die momenten en kleine lieve kusjes op mijn wang. Dat was hier dan, Ramon Weens, en Kleine Lieve Kusjes. Hier bij hem 106.9, 104.5 op de kabel. En uh, natuurlijk kanaal 40. En dat allemaal digitaal tv-tekst. En ja, Ramon en uh, Ziona uh, zijn op weg. En uh, ja, graag tot de volgende keer weer. Fijn dat jullie er waren. En uh, we gaan verder met Danny Braaf. En uh, straks heb je spijt. Nou, nog lang niet hoor. Om zeven uur misschien dat ik dan weer, ja, eigenlijk afscheid moet nemen van jullie. Niets, nee, er was niets meer wat ik goed deed in jouw ogen. En in jouw dromen kwam ik niet meer voor. Ik wist al langer dat ik jou verloor.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 Kan niet helpen en er is genoeg gepraat. Dan je spijt, dan is er niets meer over van al jouw geluk. Alleen nog in jouw dromen, ik heb het je gezegd. Jouw vrienden zijn niet echt, dan was ik achteraf toch niet zo slecht. Zo, dat was je dan. Straks heb je spijt van Danny Braaf. En we gaan naar Angelina Garcia. En neem me mee, heb zij het over. Hallo, Angelina. Oh ja, dan moet je wel de schijf open. De schijf openzetten, zo. Die, ja. De laatste kus. Waarom voelt het als een open eind? Hier staan we toch.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 Celina Cassia en Neem me mee Entertainment for you Meer dan radio hey, Hallo luisteraars <middels> Steady running that stands from one town to the next. How long has this been going on? Can even start to guess most of the time. Song, and every mile in between, a lady friend in every town, waiting for the phone to ring. I know what you're thinking now, but guess at time. Niet meer in. De tijd heelt al een wonder, ja ik weet dat het wel slijt, maar het is over, ja we zijn ook elkaar nu kwijt. Alleen herinneringen die ik met jou deel. Een droom, een droom. het is niet meer dan een uiteengespatte droom. droom. Er was een reden waarom ik jou heb geloofd. Ik hield van jou, maar deze keer is het te veel. Al jouw verhalen, onverliefde voor altijd.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 verhalen, ik trap er niet meer in. Zo, dat was al die dan. Jouw verhalen, ik er niet Michael Noben en al jouw verhalen zijn laatste uitgebrachte single. En uh, ja, we hebben natuurlijk, uh, ja... Huh. Guus, waar zat je nou? Ja, ik was net te laten oppakken. <laughs> Guus zingen dames en heren. Uh, ja, jouw laatste nieuwe single uitgebracht. Uh, dat moet toch echte liefde zijn, Guus? Ja, hoe kom je, je daarop? Ja, het is eigenlijk ja, origineel, is het van Otto Larafab. Ja. En uh, dat moest toch nu al liever zijn. Ja, klopt. En uh, ja, we liepen al een, ja, een tijdje toch rond met het uh, idee om te coggelen. Ja. En uh, ja, toen zijn we even Kees Stel terechtgekomen via een uh, vriend en collega Gino Fey. En uh, ja, toen hebben we eigenlijk samen, ik met mijn vader en Kees het, uh, het verteld naar Nederlandstalig. Oké, okay. en dat is uh, aardig gelukt. Vind ik zelf ja, ook, ja. Ja, toch? Ja, ik moet zo laten we eerlijk zijn. Hé, hey, en, um, ja, maar, uh, uh, ja, hoe, hoe is eigenlijk het idee uh, ontstaan? Uh, Luister je naar het nummer? Uh. Ja, wat een nummer hadden we? Ja, natuurlijk. Uh, ik, ik, heb, ik heb een uh, eigen e kroeg in, uh, in, uh, in Hoenboek. Ja. En we hebben wel eens het nummer aangevraagd. En ja, omdat ik zelf viel, ja zingen in, in het café, en dan, dan ga je toch wel denken: van zo ja, dat liedje zou toch ook wel eens leuk zijn voor bijvoorbeeld het Nederlands talig te horen. Ja, dus, dus, dus eigenlijk sloeg het aan in, in het café. En uh, toen, kwam eigenlijk, uh, toen is het idee ontstaan om daar uh, toch eigenlijk een, een, een, ja, een Nederlandse vertaling van uit te brengen. Ja, klopt. En uh, ja, we lagen eigenlijk nog meer, nog meer ideeën op tafel. Maar ja, tot nu toe wonen we eigenlijk dit, dit, dit het beste. Ja. Natuurlijk voor als, ja, als debuutsingle. Ja, ja. En uh, ja, laten we hopen dat we daar nog veel meer uit kunnen halen. Ja, want dit is de eerste single, hè? Dat is mijn eerste single, ja. ja. En uh, ja, wat, wat, wat wil je eigenlijk mee bereiken? Laat ik het zo zeggen. Hoe zie jij de toekomst? Ja, uh, kijk, als we, uh, als we de kans krijgen voor bijvoorbeeld een keer, uh, ja, ik zou toch wel een keer graag nog in het, uh, het geldroom staan. Maar ja, dus, dat, dat, ja, dat is dat is nog wat vroeger, wou je zeggen. Ja, ja, ja, ja. Uh, nou, als, de, als de kansen bestaat en de kans kunnen we krijgen, ja, dan proberen we het toch met twee handen aan te pakken. Ja, ja, want, uh, ja uh, je moet een gunfactor hebben, maar je moet ook uh, een beetje meissel hebben. Klopt, klopt. klopt ja, en nou ja, daar gaan we maar vanuit. Ik zeg altijd, ja, ja. ja volg je droom. Ja, laten we dat open en tot het, tot het uitkomt. En ja, wat je zegt, het moet je natuurlijk allemaal gegund worden. Ja. En eh. Uh, ja, het liedje op zich wordt uh, heel goed opgepakt door de mensen. Over waar ik toch, toch nu wel. Vanavond, uh, we kom vanavond, moeten ze ook in de buurt en uh, optreden. En dan wordt er duidelijk gevraagd: van, doe, je, doe je wel je nieuwe single? Ja. En, uh, dus je, je merkt dat, dat het hier eigenlijk toch wel uh, rond wordt gepraat. En uh, je hoort er wel, uh, zie je filmpjes voorbij komen, dat op de achtergrond door je eigen single. Ja. Dat, is maar, ja. dat is alleen maar mooi, is dat. Ja. Is er ook een videoclip bij, uh, Guus? Er is ook een videoclip bij, ja. Ja? Dus die kunnen ze ook bezichten op YouTube? Ja, klopt. Je, maar, je hebt een eigen YouTube-kanaal of uh, is dat via de... de... We hebben uh, ja, tot nu toe nog een eigen, Ja, we hebben een eigen YouTube-kanaal. En... Uh, ja, tot, tot nu toe is die al... ...rond, uh, rond de 5000 keer... ...bekeken geworden en uh, ...ja, bijna twee manische tijd. Dus uh, ja. je, je ziet wel... ...dat er elke dag mensen naar kijken en... En even een duimpje geven. Dus, ja ja, maar dat is het belangrijkste. Hè? in ieder geval even een ja. duimpje geven en uh, een leuke reactie achterlaten dat is altijd welkom natuurlijk. ja, het is uh, ja, allemaal mooi om te zien en dat uh, het natuurlijk zo goed wordt, uh, eigenlijk toch wel wordt opgepakt door de mensen. ja, dus kunnen mensen jou ook verwachtingen? In? ja, kunnen mensen jou ook ergens uh, uh, boeken of uh, is dat nog niet mogelijk? ze kunnen, ze kunnen maar hoe uh, dat, dat, dat. We hebben nog geen, nog geen eigen website. Uh, we doen alles nog eigenlijk via Facebook. Ja. En dan stelt eigenlijk alles op. Telefoon, en e-mailadres. Uh, en ja, je kan natuurlijk via Facebook zelf altijd nog een berichtje sturen. Dan wordt het op opgeantwoord. Op ah, oké. Okay. Nou, dan moet er goed komen. Laten we dat hopen. hey Guus, we gaan hem draaien. Is goed. Superleuk. Ik zou zeggen, heel goed weekend. En heel veel ja. succes met, uh, met de single natuurlijk. Dankjewel. En uh, ja, graag tot de volgende keer. Tot de volgende single. Ja, dat... Zeker, dankjewel. Oké, okay, Guus. Hey, dankjewel voor de tijd. Jojo. Hoi. Hoi, hoi. In duizenden nachten. En duizenden dromen. Zo vaak, aan de I'm Siempre al fin encuentres la luz, la luz del camino No quiero sufrir y quiero poder vivir muy feliz. Me de aquí, escúchame y nunca vuelvas. Ya no quiero verte nunca más, que tú, que tú, que sí, que sí. cambiarás y seguirás niet veranderen en Nunca serás blijven y no podrás vivir así sin en je que tú, que tú, que tú, que tú, que Kijk, que kijk, sí, que, sí, que tú Si tú te vas, te quedarás sola solita Que sí, si, que sí, si, que no. Porque te vas? A Estás loquita. Que sí, si, que, si, que tu no cambiarás. Que que si, que si, que no. Onze Belgische Julio Vlezias. Dank galan. En dat allemaal op 106,9, 104,5 en digitaal kanaal 40 en dat allemaal op uh, TV tekst. En uh, ja, we gaan nog een lekker nummertje draaien van uh, uh, Timmy Juro, ja, een lekkere gouden ouwe. En joh, uh, joh, as lang as, ja, uh, yeah, daar is jong, uh, zoiets. <laughs> <laughs> ja, als ik denk, uh, wat gebeurt hier? Nou, ik weet het ook niet meer. Hè. Blijf er lekker bij, tot uh, 7 uur. Entertainment View. Peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Ah, ah, ah. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, hay pan. Yo que no me no tienes mi vida, vida mía, mami. En esa pero nos amamos y ahí vamos ah, ah, ah, ah. Tenerte en mi vida, vida mía No importa si estoy lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es nuestro futuro, y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso no gustamos Que mal le vamos a decir si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah, ah, ah. No arreglamos, lo mantenemos en esa, pero nos amamos, ay papá. Yo pe no me daría, no tenés mi vida vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver, así pelimos primero mi negra, mami. No me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojos pa' usted, relácate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojos pa' usted, relácate, despreocúpate. Que ahí va. Ah, ah, ah, ah. Nos arreglamos, nos regelen, en houden pero nos amamos, spiegel, we zijn samen. me zijn samen, we zijn samen. We zijn samen, we zijn samen. We zijn samen, we zijn samen. We zijn Sky we el bajo, nena, nena, tranquilícese. Mosti, gaan que la calle a, a nadie We gaan niet meer in de straat. We gaan niet meer in de Ok, the business. One, two, three, let's go. lekker zomerse klanken van g Balvin. En uh, Ay, vamos. Ja, ik, ik blijf toch hopen op een beetje leuke nazomer. Gewoon zo even nog een leuke paar weken zo in oktober. We gaan de laatste nieuwe draaien van Rob Zorn. Deze zanger uit Haarlem en daar hebben we het over. Ik kan niet zonder jou. Blijf er lekker bij tot de klokjes van 7 uur. Entertainment for you. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie.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 geprobeerd, maar het lukt niet zonder jou. En nu heb ik verraad. Had nooit gedacht dat ik je zo vreselijk missen zou. Ik ben mijn leven kwijt. Iedere dag heb ik nog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 Yeah. Een Als ik jou laat gaan Doe ik mezelf te koot Zeg me wat zoek jij nu in een maand was je dan Jeffrey Heusen. En uh, ja, mag ik de zon laten schijnen in je hart? Nou, dat is al gebeurd hoor. Ja, want uh, Mike die is uh, binnengekomen. Dus het zonnetje schijnt hier. Zo direct uh, ja, de euro breakdown natuurlijk. Om zeven uh, om uur. En uh, ja, dus ik zou zeggen. Blijf er lekker bij. Want uh, ja, je gaat weer alle grote hits horen. Uit, uh, ja, uit Europa. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Zeker weten. En uh, ik ga het uh, voor mijn liefje. Voor mijn wederhelft. Uh, ja, toch een uh, nummer draaien. Zoals gewoonlijk. En dat is van uh, Olivier Dragojevic en Jubavi, Jubavi Mala. Ploi mi vrtimo se svi. Dal je kraj, il poceta. Kako duša dušu zarobi Sreća da tu ljudi ništa ne mogu I da život piše priče Da mi je korekat Ja mu ne bi Daarbij de jeugd in Je de gaten. Ik en ik Voorzitter, overtuiging van het feit dat je mi se, dat je het Het zarobi, goed het niet, en ik deze stad is lekker. Deze stad is lekker. Deze stad is lekker. Deze stad is is lekker. Deze kad ne budem, kad ne budem da čuješ me kad ne budem, kad ne budem Dat sam ti lidi, Heel en dat allemaal hey, van uh, Olivier Fred Trager, Draai nog eens een plaatje. Nou, nog eentje dan, en zoals beloofd, uh, Ramon Beetje. En nu hebben we helemaal. Jij bent alles, zijn laatste uh, nieuwe uitgebrachte nummer. Vandaag aanwezig. Vandaag aanwezig geweest in de studio, natuurlijk. Heerlijk nummer. Tot 7 uur entertainen voor jou, meisjes weer te popelen. Ja, ik zeg het elke dag weer.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 ga nooit meer weg. Zelfs al gaat het mis en jij niks zegt, druk je dan. Nader het einde van dit programma. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het reageren. En de en weet ik het allemaal. Ik zou zeggen graag tot volgende week weer. Groetjes, bye bye en veel plezier met Mike.